Ja mooi hoor, die stijl. Gewoon kijk eens naar die armpjes, zo mooi gehoekt daar over dat stuur. Ze schokt natuurlijk wel een beetje, maar dat mag als je op weg bent naar de wereldtitel. De weg die loopt dan even omhoog, dan legt ze de handjes ook echt helemaal los op dat stuur zoals we dat ook zien. Bij mannen die kop maken, die tempo maken aan kop van een peloton. Maar Vos weet gewoon met nog één kilometer te gaan dat die titel er niet meer kan ontgaan. En dat die andere twee weten dat ze sprinten voor één van de troostprijzen. in de laatste honderden meters voor Marianne Vos. Ze kijkt om, ben benieuwd of ze straks weer die vlag gaat pakken. Ik zie alleen de Australische vlag op dit moment. Maar ik weet van die overwinning van Mathieu van der Poel van vanmorgen... bij de juniorenmannen, dat er iemand met een vlag aan de kant van de weg staat... die die vlag wel even wil geven. Maar de voorsprong, ja, het is toch anders dan vorig jaar in Valkenburg... toen het allemaal wat ruimer leek. Maar dit gaat het gewoon helemaal worden, hoor. Daar zie ik de Nederlandse vlag met Vos erop. Vos doet het opnieuw, hoor. Vos doet het voor de derde keer op een wereldkampioenschap. Nou, dat ook al vele wereldkampioenschappen heeft gepakt bij de veldrijders. Ze heeft WK's op de baan gepakt. Ze is olympisch kampioene geweest op de baan. Ze is olympisch kampioene geweest op de weg. En nu gaan die handen omhoog. Nee, die vlag die gaat ze niet pakken hoor, want ze is zo ongeveer iedereen voorbij gereden daar. Op het midden van de weg, op de as van de weg, gaat Marianne Vos op weg naar de titel hier. 26 jaar oud. Zij komt over de streep hier. De vrouw van wie iedereen verwachtte dat ze hier wereldkampioen gaat worden heeft het uiteindelijk gedaan. Mooi hoor. Hier de emotie. Ja, het is echt Emotie op het gezicht van Marianne Vos. Dan nog even die sprint erachter. Emma Johansson die de sprint aangaat. Ratto in het wiel. Ratto gaat zitten, Ratto laat lopen. Johansson pakt zilver hier. En dan zien we dat Ratto op de derde plaats finisht. En dan wachten we natuurlijk op wat erachter zit. Op Anna van der Breggen. Maar wat een geweldige overwinning hier, zeg. Het is echt, ik vind als je zo favoriet bent en je doet het toch maar weer. Ik vind het zo ongelooflijk knap. Hoeveel druk moeten we wel niet op die schouders hebben gestaan vandaag? En daar komt Anna van der Breggen over de finish. Met de vuist omhoog, vierde plek. Wat een race heeft zij gereden. En wat mag Marianne dankbaar zijn voor al het werk dat zij heeft opgeknapt. Wat een duo is dit. Dit geeft in ieder geval aan hoe zwaar dit parcours is. Terwijl Stevens op de vijfde plek eindigt Willemsen zesde bot. Nou, dan hebben we dat allemaal gehad. Maar het geeft aan hoe zwaar het wordt. Want Marianne Vos zakt gewoon neer op het asfalt. Gaat met de rug tegen een van die hekken zitten. En is helemaal kapot. Dat belooft trouwens nog wat voor morgen. Voor de wedstrijd bij de profs. En wat een WK is dit voor de oranje equipe. Met dank aan Charles Bomet en Michiel Elijzen voor hun aanwezigheid vanmiddag. Graag tot de volgende keer. Zometeen ja. om zeven uur. Uh, Ronald Boots. En dan ongetwijfeld een reactie actie van Marianne Vos, wereldkampioene 2013. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de eredivisie. RKC Heracles. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. AZ PSV. Ja, hij zit erin. Utrecht Roda. Dat is een 2-1. Ajax, go ahead, he als je via de lat zeg, oei, Vermeer verslikt zich daar. En Pek Zwolle En het doelpunt is daar bij de tweede bal. NOS langs de lijn, zometeen van 7 tot 11. Radio 1.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 Ietsje later vanwege het WK wielrennen bij de vrouwen. Keniaanse regering was gewaarschuwd voor aanslag Nairobi. Voedsel en warenautoriteit kapot bezuinigd, zeggen experts. En het WK wielrennen, wielrenster Marianne Vos, prolongeert wereldtitel. Het weer, het blijft vanavond droog. Morgen neemt de wind nog iets toe. En verder verandert er weinig. Pas in de tweede helft van komende week neemt de kans op een bui toe. Er was al een tijd bekend dat er een aanslag aan zat te komen in Kenia. Dat blijkt uit een uitgelekt rapport van de inlichtingendienst. Een week na de aanslag in het winkelcentrum... overheerst de angst nog onder de Kenianen. Maar dat duurt niet lang meer volgens correspondent Koerd Lindeyer. Die angst die begint nu om te slaan in boosheid. Boosheid waarom kon deze aanval niet voorkomen uh, worden. Vragen over het optreden van legers en politie. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat het gebouw instortte? Dat blijkt nu uh, te zijn ingestort omdat een Keniaanse militair... met een raketwerper een pilaar van het gebouw heeft vernietigd. En dan uh, het meest vervelende is... hoe kan het dat er winkels zijn geplunderd in Westgate? Nu blijken uh, een horlogezaak, een juwelierzaak, die blijken allemaal te zijn geplunderd. En Keniaanse kranten en Kenianen vragen zich af... Hoe is het mogelijk dat waarschijnlijk het Keniaanse leger geplunderd heeft? Bijna 80% van de medewerkers van de Voedsel- en Warenautoriteit... vindt dat er op cruciale plaatsen in de organisatie te weinig mankracht is. Zegt vakbond Avocabo op basis van een onderzoek... dat ze hebben laten doen onder 261 medewerkers. Bijna de helft van de medewerkers zegt dat dieren en mensen in gevaar komen... door onderbemensing bij de organisatie. Mieke van Vliet van Avocabo FNV, Goedenavond. Goedenavond. Waarom bent u in eerste instantie onderzoek gaan doen naar de NVWA? Nou, we hebben natuurlijk al uh, gezien dat uh, onder druk van die politiek uh, de NVA steeds verder is uitgekleed. Er zijn steeds minder mensen om het uh, werk te doen. Het toezicht is veranderd. Het uh, echte speurwerk is verdwenen. Te veel controle van achter het bureau. Dat zijn de berichten die wij van die medewerkers hebben ontvangen. En over wat voor risico's hebben medewerkers het dan als ze zeggen dat mensen en dieren gevaar kunnen lopen? Nou, een voorbeeld kan ik geven van een uh, agressieve boer. En vroeger gingen de inspecteurs samen op pad en nu moeten ze het werk alleen doen inspecteur vertelde dat hij regelmatig met die agressieve boeren te maken krijgt als hij in die vallen wil. En met z'n tweeën staan ze ja, dan vrees... sterker, ja. Ja, en met twee voor eigen leven moest hij dan omdraaien zonder die beesten gezien te hebben... terwijl ze weten dat er dode dieren liggen. En nou, ook bijvoorbeeld... Uh, ja, ja en, en bijvoorbeeld kermisattracties uh, zegt u ook, zie ik? Ja, in het hoogseizoen zijn er maar twee inspecteurs beschikbaar om de kermisattracties uh, te inspecteren. En zo zijn er veel meer van dit soort voorbeelden, omdat er eigenlijk te weinig mensen zijn. Want de, de, de, er moesten mensen uit en is gereorganiseerd. Ja, het is een fusiedienst en uh, er zijn niets anders dan bezuinigingen op bezuiniging uh, hebben plaatsgevonden. En ook een andere manier van toezicht uh, is er natuurlijk uh, gekomen. Geen uh, echt speurwerk meer. Geen speurwerk? Meer vannacht droom. Vanachter, ze gaan niet meer zelf op zoek omdat er men, mensen zijn en, en als ze gaan. Ook eigenlijk met te weinig, waardoor uh, ja, ze eigenlijk niet bijvoorbeeld op het erf van de boer durven te komen. Wat, wat moet er dan maar veranderen is, volgens de politiek. u? Nou, de politiek vinden wij moet uh, onmiddellijk ingrijpen voordat er echte ongelukken gebeuren. Er zijn gewoon te weinig mensen om het uh, werk te doen. Natuurlijk kun je nooit 100% alles inspecteren. Maar ja, het zou goed zijn als ze echt, echt speurwerk uh, weer gaan doen, uh, op pad gaan... Uh, of de politiek moet een duidelijke keuze maken. Doen we dit nu wel of gaan we dit nu niet doen? En wij vinden dat het kabinet te ver is afgedwaald van de mensen gewoon die het werk doen. Het kabinet staat zich blind op cijfers en heeft geen idee wat ze aanricht met uh, haar obsessie voor zo'n kleinere overheid. En we vinden dat dat anders moet. We hebben een goed werkende overheid nodig. Het is goed voor de voedselveiligheid in Nederland en de dierenwelzijn. Dank u wel, Mieke van Vliet van Avocabo FNV. En we hebben natuurlijk Economische Zaken even gevraagd om een reactie. En die zeggen dat ze orde op zaken gaan stellen bij de NVWA. Dat eh, wordt dus even afwachten. In Den Bosch zijn mensen bij een try-out voorstelling, een try voorstelling moet ik zeggen, over Joep Hafmans geschokt weggelopen. Hafmans was deken van gulpen en hield er jarenlang een luxe leven vol vriendinnen en etentjes op na. Allemaal uit de armenkas van de kerk. Acteur Helmert Woudenberg, goeie avond. U speelt Joep Hafmans in de voorstelling God vergeeft. Wat kregen we van mee dat de mensen wegliepen? Uh, nou, het was zo. Ik had uh, de eerste twee try-outs, die waren in Den Bosch. En de eerste try-out, dat uh, verliep heel goed. Mensen waren eigenlijk uitgelaten na de voorstelling. Er was ook een hele goede wisselwerking met het publiek. En de tweede avond uh, waren ze echt overdonderd en, en gechoqueerd. Het, het is natuurlijk ook een confronterende voorstelling, zeker als je, als je katholiek bent. Ja, maar kunt u kunt u een en, voorbeeld noemen, ook al zitten we... Ik, ik weet niet hoe, wat ik me er precies bij voor moet stellen. Het is nu zes uur, misschien is het nog net iets te vroeg. Maar wat kan er zo heftig zijn geweest dat die mensen... Nou hem... ja, die, die man heeft een liederlijk leven geleden eigenlijk... Hè, op het gebied van, van seks. En, en heeft er bovendien daarnaast nog hele conservatieve meningen op... Na, wat het geloof betreft over homoseksualiteit en gescheiden mensen... En dat zijn, nogal, dat zijn nogal schokkende dingen. Dat laat u, en dat laat u ook allemaal zien. En dat kan voor een, een, een echte geloof. Nou, dat, laat ik niet allemaal, dat laat ik niet allemaal zien. Maar ik, de, de, ik, heb het er, ik heb het er wel. Ik roep dat wel op natuurlijk. Hè. Ik, ik laat Joep Hafmans terugkijken op zijn, op zijn leven. En, en, en, en zijn gedrag. En het is bovendien ook zo natuurlijk. dat Het, het is vrij recent allemaal gebeurd. Joep Hafmans is in 2007 overleden. Dus ik kan het uh, um, ook dat, dat er mensen in de zaal uh, zitten die hem nog uh, gekend hebben. Dat bleek ook. Er, er waren een paar mensen die hem, die, die hem persoonlijk hebben gekend. En, en er zijn ook anderen bij betrokken die ook familieleden hebben. Omdat ik op een gegeven moment was dat nou niet een schabreus stukje, maar meer over een, een, een financiële man van het uh, armbestuur... En toen liep er ook een meneer weg. Maar die was misschien wel familie van die, van die man wat de armen te sturen. Dat kan, die, ik, uh, dat ja. kan ik krijgen natuurlijk. Het is, vooral in Limburg is er ontzettend veel uh, belangstelling voor de voorstelling. En, en, en vanavond in Hilversum uh, begrijp ik. Gaat u toch ja, nog ja. iets veranderen uh, na wat er is gebeurd? Nee, nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat zou, dat zou wel al te dol zijn. Nee, hoor, doorgaans, ik heb het nu uh, zo vijf keer gespeeld. Doorgaans hebben mensen daar geen, geen, geen enkele moeite mee. Ze zijn wel geschopt en, en, en onder de indruk... omdat het, ja, het is gewoon heel erg confronterend is ja. en, en toevallig. Maar ja, ik, als ik in het zuiden ga spelen... bereid ik me daarop voor dat het of... het kan, kan ruimte hebben en, en uitgelaten worden... Of, of het kan zijn dat dat mensen echt de man met de hamer langskrijgen. Dat heeft u dan nu gemerkt, in ieder geval daar. Bedankt voor nu acteur Helmert Woudenberg. Sport. Ja, Marianne Vos is dus wereldkampioen wielrennen op de weg geworden. De Nederlandse was de sterkste in Italië, Gio Lippens. Uh, dat is wereldtitel nummer drie deze week. Ja, dat is wereldtitel nummer drie. Na Ellen van Dijk op de tijdrit. Mathieu van der Poel vanmorgen bij de junioren mannen. En nu dus weer Marianne Vos. Misschien toch ook wel weer de meest verwachte medaille natuurlijk. Want je weet overal waar Marianne Vos in een wegwedstrijd rijdt, dan weet je dat ze de grote favoriete is. Maar ja, dat ze het waarmaakt, dat is natuurlijk heel erg knap. Uiteindelijk weggereden op een van die lastige beklimmingen: solo naar de finish. Twee vrouwen daar niet zo ver achter. 15 seconden erachter. Emma Johansson en Ratto, Rosella Ratto, de jonge Italiaanse. Maar ze wisten gewoon dat ze kansloos waren. Dat ze alleen maar voor een van de troostprijzen gingen rijden. Dat ze voor zilver uh, sprinten. En Dat betekent dat Vos dus uh, nu op het podium staat. Want de huldiging is nu net begonnen. Kijk ook nog even naar de andere Nederlandse die over de streep zijn gekomen. Anna van der Breggen van... Fantastisch gereden. Ik kan er niets anders van maken. Eindigt uiteindelijk als vierde. Jammer, jammer, jammer. Zij had toch mooi eigenlijk bij die eerste drie moeten zitten. Had ze een medaille gehad. Vijftiende van Vleuten. Zestiende van Dijk. zevenentwintigste Lucinda Brand. Ja, zoveel vrouwen zijn er nog niet eens over de streep. Vos staat op het podium. En dan moeten er moeten nog vrouwen binnenkomen. Dankjewel, Gio Lippens. Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staan fietsen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor knopend Diemen 3 kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag fietsen door wegwerkzaamheden... voor knopend Lunetten 3 kilometer en voor Woerden 5 kilometer. De hoofdpunten nog een keer. Keniaanse regering was gewaarschuwd voor aanslag Nairobi. Voedsel- en warenautoriteit kapot bezuinigd, zeggen experts. En wielrenster Marianne Vos prolongeert wereldtitel... en Anna van der Breggen, u hoorde het Gio al zeggen, zij werd knap vierde.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 Iedereen heeft wel eens van die Russische onderzoeken gehoord. Sinds zijn beroemde onderzoek met honden... die al beginnen te kwijlen als ze het belletje horen... dat elke keer rinkelt voordat de hond zijn ooit eten krijgt... is het begrip Pavlov-reactie overal ingeburgerd. Maar wat zijn eigenlijk Pavlov-reacties? En wat kan de gedragswetenschap daarmee? Ik praat erover met Remco Havermans van de Universiteit van Maastricht. Hij is psycholoog en heeft een artikel geschreven over de wetenschappelijke erfenis van Pavlov. Ik praat er ook over met hoogleraar Marcel van den Hout... hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht. En daarnaast helpt hij mensen met angststoornissen. En onze derde gast is Kars Alfrink, ontwikkelaar van games... die ons gedrag moeten beïnvloeden. Welkom. Remco, wat heeft die proef met dat rondje nou... met psychologie te maken? Uh, ja, dat is een hele goede vraag... Uh... Wat Pavlov dus observeerde was... dat zijn hond inderdaad al begon te kwijlen... bij alleen maar het horen van zoiets als een belletje. Als het belletje uh, was gekoppeld aan het krijgen van voer. Ja. En op zich was dat nog niet zo'n interessante bevinding. Hè? Dus fysiologen, Pavlov was een fysioloog... die wist al heel lang dat als je uh, een hond... maar vaak genoeg alleen maar uh, voer gaf... dat die dan op een gegeven moment al begint te kwijlen... bij alleen maar het zien of het ruiken van het voer. Ja. Um, wat er nu zo bijzonder is, wat Pavlov heeft gedaan... is dat hij met dat conditioneringsonderzoek van hem... heeft aangetoond hoe gedrag, zelfs zoiets bazaals als een, een specerreflex... zich kan vormen naar bepaalde prikkels, bepaalde veranderingen in de omgeving. Even, even dat begrip, he. conditioneren, leg dat even uit. Nou, conditioneren is het, is het leren eigenlijk van een associatie tussen twee prikkels. En De ene prikkel kan bijvoorbeeld een belletje zijn... Of het tikken van een metronoom. Dat heeft Pavlov ook, ook, ook veel gebruikt in zijn lab. En uh, de andere prikkel, de andere stimulus, is een biologisch relevante prikkel. En wat is het, dat? Een biologisch relevante? Dat is uh, Eten, seks. Okay. Dat zijn biologisch relevante stimuli. ja En, um, en die koppeling tussen dat signaal en, en de reactie... dat noem je dan een Pavlov-reactie? Nee. Uh, wat Hond leert eigenlijk van Pavlov is een associatie tussen... Uh, bijvoorbeeld het belletje en het krijgen van eten. Ja. En bij alleen maar het horen van het belletje... dat belletje ja. krijgt een symbolische waarde. Dat gaat het voer voorspellen. En omdat het dat voer voorspelt... begint het lichaam eigenlijk van de hond hm. zich al voor te bereiden... op de inname van dat eten. Want hij weet dat gaat eraan komen. En een van die voorbereidende reacties is, dat, is de speekselreflex. Dus zodra die onder de controle komt... Van het belletje noem het een geconditioneerde en Dat is dat conditioneren. Oké, okay. en nu even dat vertalen naar de psychologie. Waarom is dat zo beroemd bekend geworden in de psychologie? Omdat het een mooi model is ter verklaring van veranderingen in gedrag. En hoe je bepaalde nieuwe gedragingen leert, kunt leren. Geef eens een voorbeeld. Um, er is een mooi voorbeeld, vind ik, van de, de psycholoog Rackman die heeft onderzoek naar gedaan naar het conditioneren bijvoorbeeld van een, een, een fetish. En wat hij deed, hij gaf zijn proefpersonen, allemaal mannen... die liet die foto's zien. Foto's van schoenen, van laarzen. Allerlei verschillende soorten schoenen, laarzen, noem maar op. Mm -hmm. En die koppelde die aan uh, erotisch materiaal. U kunt zich er vast wel iets bij voorstellen. En wat je op een gegeven moment ziet... is dat mannen al licht opgewonden raken... bij alleen al nog maar het zien van een schoen. Dat is een Pavlov-reactie. En dat is een typische Pavlov-reactie. Uh, Marcel van der Hout, heb jij een bepaald gedrag dat je zou willen afleren of willen aanleren met een Pavlov-reactie, met, een, uh, met die, die conditioneringsmethode? Nou, het afleren van, van bepaalde reacties uh, langs Pavloviaanse weg, dat is een hele productieve strategie. Ja. Maar heb je iets waar je ze voor zelf? zelf? Ja, nee. misschien rook je? Of nee, heeft niets. Nee. Je bent tevreden. Ja, ja, ja, ik ben tevreden, dankjewel. Maar één van jullie. Kars? Nou, ik, ik heb gerookt. Ja? Ik heb uh, veel gerookt. Remco dus. Pakje sigaretten per dag, dat ja. is best veel. Ja. Dus toen ik uh, uh, pas begon in, in Maastricht met te werken, dacht ik van: ik moet er echt vanaf. En toen heeft Marcel uh, me eigenlijk daar een beetje mee geholpen. Ik kan me nog goed herinneren dat we ooit een gesprek daarover hebben gehad. En zei van: ja, weet je wat je moet doen, Remco? Je moet ervoor zorgen dat er steeds minder prikkels zijn... die je nog kunt koppelen aan het roken van een sigaret. Dus beperk je het op bepaalde omgevingen. Ja. Totdat je op een gegeven moment alleen nog maar... in bijvoorbeeld een bepaalde stoel mag gaan zitten. En als je in die specifieke stoel zit... dan mag je een sigaret roken. En wat je dan doet... op een goede dag besluit je dan die stoel weg te gooien. Het is gelukt dus. Uiteindelijk is het mij gelukt. <laughs> Dat Om die stoel weg te doen en zelfs de sigaret uit te bannen. Ik bespeur in je woorden dat het een lange weg is geweest. Het was een hele lange weg. Ja. Maar hij heeft het is gelukt. Ja. Ja. Uh, Kas, heb jij een voorbeeld? Nou, uh, niet van iets afleren, maar wel van iets aanleren. En ik weet niet of ik daarvoor uh, de methode van Pavlov echt gebruik. Ik gebruik er wel een app voor. Maar ik probeer elke dag tien minuten te mediteren. En daar gebruik ik een app voor. Oké, okay. maar is dat ook een, een, een, een conditionerings... Methode, Marcel? Die app gebruiken om te mediteren? Ik heb geen idee, ik weet niet wat je, wat je, wat, hoe, dat, hoe dat werkt. Met die app hou ik bij dat ik elke dag mediteer. En dan kunnen andere mensen die die app gebruiken, uh, die ook zeggen dat ze uh -huh. dat willen bereiken, kunnen mij daarvoor um, uh, eigenlijk een, uh, uh, een schouderklopje, een digitaal schouderklopje geven. Zeggen van ja. goed dat je vandaag ah, hebt gemediteerd. Oké, okay. dus als je dat klopje ja. niet hebt gekregen. Dan weet je, ik moet nog iets doen. Misschien, misschien. Maar wat ik merk is... Uh, na het mediteren, even heel kort in die app op de knops duwen... ik heb het gedaan. Ja. Alleen al wel helpt om het te blijven doen. Ik begrijp het. Hebben wij allemaal Pavlov-reacties? Kennen wij die allemaal, Marcel? Ja, de, de, de Pavlov-reactie die het meest lijkt op de... Oorspronkelijke Pavlov-reactie, die we ja. kennen van de honden van Pavlov, is natuurlijk het, het zien van een citroen of het, het bekijken van een plaatje waar, van een dropje waarop staat dubbel zout. Dan heb je een heel bijzondere reactie, namelijk het speekselen, ja. het saliveren. En dat is ja. precies de reactie die geconditioneerd was. Wat is er gebeurd? Je hebt zouten drop gegeten. Voorafgaand aan de zouten drop zie je het zouten dropje. Dus je hebt die, die indruk, die visuele indruk. Het zouterdropje daarna komt. Het komt het zout in het dropje in de mond, en wordt ja. speeksel geproduceerd. En na ja. verloop van tijd is het dropje alleen al voldoende om hmm. tot die speekselreactie te komen. Ja. Wat een hele nuttige, adaptatieve reactie is. Want dan uh, gaat de spijsvertering beter. Of, uh... Ja, het is, het is een mooie anticipatie op ja. wat komen gaat. Die spijsverteringskanaal anticipeert op wat, uh, voilà. wat je gaat slikken. Je hebt zometeen heb je dat vocht nodig om het zout kwijt ja. te raken. Uh, is al ons gedrag eigenlijk gebaseerd op conditionering? Nee, dat denk ik niet. En dat, kijk, kijk, die, die honden. Kijk, conditionering gaat, gaat, fundament, gaat eigenlijk over het kunnen voorspellen van de wereld. In ieder geval Pavloviaanse conditionering. En er gebeuren allerlei dingen die hangen met elkaar samen. Organismen houden ervan de wereld te kunnen voorspellen. Operante conditionering gaat over het controleren van de wereld. Mijn gedrag doet ergens toe, dat heeft consequenties. Ja, nou noemde je noemde een woord, dat, dat, we kennen dat conditioneren nu, maar nu zei je operante conditionering. Ja. Wat is dat? Dat er is het onderscheiden soorten, van ja, er zijn twee soorten conditionering. In het ja. ene geval leer je de, de associaties tussen twee prikkels in de buitenwereld. Een neutrale prikkel en, wat Remco zei... een biologisch relevante prikkel. Ja. Pijn, seks, eten. Ja. Dus iets neutraals voorspeld, mm -hmm. is belangrijks. Dat vinden organismen plezierig. Althans, ze streven ernaar om dat te kunnen voorspellen. Maar iets anders is dat ons handelen... onze activiteiten hebben consequenties in de buitenwereld. Die zijn positief of negatief. Ja. Ook oh, daar leren we van. Mm -hmm. En als ons gedrag beloond wordt... dan neemt het toe in frequentie. Als het ja. niet beloond wordt, neemt het af in frequentie. Er zijn allerlei wetten van operantenconditionen. Dat lijkt... Op Pavloviaanse janse is psychologisch gezien toch wel een heel ander soort proces. Ja. Is, is het opvoeden van kinderen gebaseerd op belonen en straffen, lijkt dat daarop? Ja. Remco, ja. Remco Havelmans. Dat lijkt, dat lijkt er sterk op, ja. Dus een, het, het kind handelt en als ouder hè, uh, dien je de consequentie toe. Dat kan beloning zijn of straf. Ja. En dat vormt het gedrag in die zin dat het gedrag afneemt bij straf. Tenminste, dat hoop je dan. Ja, ja. Of juist toenemen bij beloning ja. in frequentie. En, de, en dat wordt ook gebruikt op scholen, in kazernes misschien. Of, uh... Overal? Ja. ja. Bijna onbewust. Of zijn, zijn we er ontzettend goed van bewust dat we op die manier, ik zou bijna willen zeggen, manipuleren? Ja. Die bezorgdheid. Ik, ik weet niet of we er altijd even bewust van zijn. Ik denk zeker. Dat we zeker niet van bus zijn dat het operand conditioneren is of instrumenteel. Dat het zo heet, nee, nee. zeker niet. Nee, nee. nee maar, maar ik, dat, dat, dat, mensen, dat mensen wel die neiging hebben om als andere mensen vervelend doen, bijvoorbeeld. of mm -hmm. als kinderen vervelend doen, om ja. op hun nummer te zetten en te bestraffen. Maar mensen doen dat veelal vaak erg onhandig. Ja. Dat zie je toch wel ik... Ja, maar geef eens een voorbeeld. Nou, nou, een kindje zit in, in, in het winkelwagentje en zuurt, ik wil snoep. En moeder zegt, je krijgt geen snoep. Ik wil snoep, je krijgt geen snoep. Nou, hier heb je een snoepje, maar dan niet meer zeuren. Ja. En dat is een hele goede manier om het kind... voor altijd te laten zeuren. Mm -hmm. Omdat het een soort van beloning is... die niet steeds optreedt, maar die af en toe optreedt. En ja. dat maakt het gedrag heel consistent... en laat het kind volharden. Het leert het kind volhardend volharden, vol, volharden te zijn in het zeuren. Ja, dus uh, hier wordt het helemaal niet goed ingezet, nee. eigenlijk. Nee. En, uh, maar je hebt bijvoorbeeld een nare ervaring... Je bent gebeten door een hond. Betekent dat dan dat je in het vervolg altijd bang bent voor een hond? Ontstaat zo'n zo Pavlov-reactie heel snel? Is de vraag. Mm, nou, dit heet one-trial learning. Dus dat je door één keer een ervaring met een gebeurtenis. die leidt tot een negatieve consequentie. dat je iets leert. Dat gebeurt wel eens. Maar dan moet die na de gebeurtenis wel heel erg na zijn. Wil je in één keer een fobie te pakken hebben. Hmm. En. Nou ja, voor fobier geldt dat Pavloviaanse conditionering als regel helemaal niet optreedt. Die fobieren ontstaan als regel helemaal niet. De nee, Pavloviaanse ik denk aan spinnenfobie bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat in Nederland niemand een echt nare ervaring nee. met een spin heeft. Nee. En toch zijn er heel veel mensen bang voor een spin. Ja, dus dat is Hoe wel kan dat dan? dan? Dat is, nou, dat suggereert dat niet langs Pavloviaanse weg tot stand is gekomen. Maar let wel, het gaat bij conditionering over het leren van associaties. één stimulus en een... Een neutrale stimulus en een belangrijke stimulus. Ja. Zo'n arm proefdier, zo'n hond... heeft als enige toegang tot leren... de eigen ervaring. Ja. Maar mensen kunnen het internet op. Mensen kunnen nadenken, mensen kunnen lezen. En kunnen op allerlei manieren kan een associatie ja. tot stand worden gebracht... tussen die twee prikkels. Als die enkele tot stand is gebracht... dan volgt die wel vaak de wetten van klassieke conditionering. Ja. Maar wij kunnen het op veel meer manieren... Leren en gedachtenstand brengen, dan alleen de, de persoonlijke eigen ervaring. Ja, dat begrijp ik. Die, die inzichten van uh, Ivan Pavlov, die ontdekking zeg maar, wat heeft dat gedaan met ons mensbeeld? Heeft dat enige, zoals Charles Darwin, dat zet ons hele mensbeeld op zijn kop, later Freud nog een keer. Maar heeft dat ook, uh, uh, het, dat inzicht van Pavlov, ons denken over onszelf veranderd? Vind ik, vind ik een moeilijke vraag. Ik denk. Waar Pavlov zelf van was overtuigd... is dat, uh, dat de mens in zekere mate uh, maakbaar is. Dat, die, dat het gedrag dat het te kneden valt. Uh, bijvoorbeeld door zoiets als, uh, als conditionering. Mm -hmm. He, dus dat je niet ge, uh, geboren wordt met een uh, pakketje instincten. En dat is het dan. Maar het is niet zo dat wij in één keer dachten... god, wat zijn mensen simpele wezens. Dat zijn uh, bij wijze van spreken conditioneringsmachines... Je hoeft maar op een knop te drukken en dan komt vanzelf later die reactie. Nee, dat is, dat is een beetje de, uh, de interpretatie van, van, van zoiets al inderdaad als, als operante conditionering geworden. He, dat dus is... dat idee van dat als je maar uh, met beloningen gaat werken... dat je gedrag kunt manipuleren en dat je dat kunt beheersen en controleren. Ja. Dat klinkt een beetje eng, een beetje akelig. Mm -hmm. um, wil we maar ja, ik kan zeggen. zeggen in de populaire cultuur is het wel heel erg ja. in zwang geraakt en ik bedoel films als wat bedoel je met populaire cultuur? Nou bijvoorbeeld films als de Curian Candidate of Clockwork Orange. Dat, weet je al van, van die soort van uh, toch al culturele iconen die ja. uh, een beeld schetsen van dat dat als nou, wie maar wil als ze maar toegang hebben tot je omgeving en ze dat ze je kunnen manipuleren en je dingen kunnen laten doen waar je zelf geen enkele controle meer over hebt. En dat is volgens mij wel een idee wat wel leeft onder mensen ja, in het ma algemeen. Maar ma ma maakt de reclame daar bijvoorbeeld geen gebruik van? Vast. Ik uh, heb Mad Men gekeken <lacht> bijvoorbeeld. En daar zitten hele mooie episodes in. Waar dat is een Amerikaanse dus, serie. Ja, ja, een Amerikaanse serie over de reclamemakers uh, op Madison Avenue. In de jaren 50. En dan, dan is dat... Volgens mij dat behaviorism is enorm in ja. zwang. In zwang hè? Dat is heel populair. Ja. Ja. En daar zie je dan dat er psychologen bij reclamebureaus komen... die gaan uitleggen hoe die reclamebureaus ervoor kunnen zorgen... dat mensen meer ketchup gaan kopen. Of mm -hmm. als ze in de supermarkt staan, dat ze inderdaad ja. Heinz ketchup kiezen... en niet die andere ketchup. Mm -hmm. Ik zie Massa van der Hout een beetje bedenkelijk. Of nou, tenminste, ik zit te denken, die, die, nou, nee, oh. denken aan die maatschappelijke invloed van, van Pavlov. En hoe hij zich genesteld heeft in onze cultuur. En, ik ben geen cultuurhistoricus of socioloog. Nee. Maar ik vermoed dat als je dat cultuurhistorisch zou analyseren. dat je zou zien dat bijvoorbeeld Freud een veel grotere impact heeft gehad. En dat er een rare asymmetrie is tussen het geringe wetenschappelijk gehalte... van die Freudiaanse theorie. en de enorme impact op. Et, et, de zelfbeleving in ja. van de, de westerse maatschappij. Terwijl Pavlov een heel belangrijke wetenschappelijke ontdekking heeft gedaan: Nobelprijswinnaar, ja. nooddenbenen voor iets heel anders, maar dat doet maar wel een man van groot statuur, en dat de impact ervan toch zeer gering is geweest. Maar ik zeg, we hebben het allemaal over neurose, over verdringing. Over dissociatie ja. en over het uitleven van iets en het oppotten en dat soort dingen. Allemaal van Freud. Allemaal van Freud, ja. ja. En gebaseerd op, op vrijwel niks. Terwijl Pavlov zo'n rijke, solide basis heeft gelegd voor de experimentele psychologie. Met minder impact. Maar ja. in de psychologie dan? De invloed van Pavlov in de psychologie? Ja, die is natuurlijk wel groot. Kijk, als je. Neem een voorbeeld: het onderzoek naar, naar psychofarmaca. En met name. Antidepressiva, anti-angstmedicijnen. Uh, anti, anti dat gebeurt met Pavloviaanse conditionering. Die wezen die worden blootgesteld aan een Pavloviaanse angstconditionering. en medicijnen worden daarop uitgetest. Dat is het laboratoriummodel. Maar worden ze geconfronteerd met hun angst dan? Nee, die, nou in het geval van, die, van het onderzoek. wordt eenvoudigweg een dier geleerd om. Je die krijgt een belletje schok, belletje schok. Ja? Die wordt bang voor het belletje. Die vertoont vermijdingsgedrag. En die krijgt dan een pilletje. En gekeken wordt of die angstrespons daardoor minder wordt. Of het beest wordt geplaatst in een akelige omgeving. die voor het beest akelig is. En je kunt dan kijken of bepaalde farmacologische preparaten, pilletjes. die angstreactie verminderen. Ja. En dat is nog steeds dat dat op deze ja, ja, manier gebruikt ja, ja, ja, ja. wordt. En omdat het werkt. Ja, dat het heel, heel goed werkt. Ja. Je, ziet daar, je kunt de angst manipuleren, je kunt angst oproepen... je kunt hem uitdoven, je kunt ermee doen wat je wil... en je kunt daar heel precies kijken... bijvoorbeeld wat medicamenten doen. Ja. Dat wil niet zeggen dat het altijd gegeneraliseerd kan worden... naar de mens, nee. maar het illustreert wel... hoe in bijvoorbeeld een tak van de geneeskunde... hoe belangrijk Pavlov er is. Ja. En dat geldt ook voor takken van de psychologie. Ik denk dat op, dat geldt voor de klinische psychologie... dat de meest effectieve behandeling... de behandeling van angststoornissen is... En die Behandeling van angststoornissen. Die is weer rechtstreeks terug te voeren tot het werk van Pavlov. Ja. En, en ja? Uh, uh, Remco Havermans, jij, jij doet ook iets met eetstoornissen, dacht ik. Hè? Ja, ja, iets. Ja. <laughs> ja. Maar werkt het daar ook, die conditionering? Nou, wat we, wat we wel hebben geprobeerd... is bijvoorbeeld uh, de drang naar eten uh, uit te doven. Wat je bijvoorbeeld ziet bij eetbuistoornissen. Dat iemand in ontzagwekkende hoeveelheden eten... Uh, ...eet in een korte, korte tijd. Ja. Dat zou dan worden aangespoord... Door een, ...door een drang die je overvalt. En die drang die je overvalt... ...op het moment dat je wordt blootgesteld... ...aan bepaalde prikkels uit de omgeving. Dat, bijvoorbeeld eten. Ja. Um, dus we hebben geprobeerd dat uit te doven... ...door mensen herhaaldelijk bloot te stellen... ...aan die prikkels. En dat roept in het begin heel veel drang op. Maar als je dat maar niet laat volgen... ...door daadwerkelijk eten... ...dan dooft die drang langzaam uit. En we hebben het idee dat dat kan helpen bij de behandeling van bijvoorbeeld bulimia? Er zijn nog niet heel veel goede onderzoeken naar gedaan. Maar het zou kunnen. Maar het zou kunnen. En, en uh, bij angststoornissen, is, is er al langere ervaring. Ja. Uh, hoe blijvend zijn die effecten? Of komt dat weer terug? Als zo'n zo zo reactie is dan uitgedoofd, zeg maar, maar ja. kan dat weer. Ja. Ja hoor, dat is een, die behandelingen doen het behoorlijk goed. En het probleem is terugval Die terugval is langer. Is, ik weet niet, het hangt een beetje af ja. van welke angstzoon het is. Maar het gaat door tientallen procenten van mensen die hmm. terugvallen. Dat is de bad news. Het goede nieuws is dat als mensen zijn teruggevallen... dat het weer veel makkelijker is om een nieuwe, nieuwe angsttherapie te doen. Met een paar zittingen kunnen mensen weer terug zijn okay, tot het niveau de, wat ze hadden. Dan, dan zit dat weer in hun systeem. Ja, ja. ja. En, en werkt het ook in de psychiatrie, die conditioneren? Die, die, die angststoornissen zijn psychiatrische stoornissen. Dat zijn dat, een ernstige stoornissen. Dat zijn, een ja, nou of, ja. ja. ja. ja dat, is niet, dat zijn geen, geen spinnenverbiedjes. Nee, nee, nee, nee. Waar moet ik aan denken? Nee, Obsessief-compulsieve stoornissen, dwangstoornissen. Mensen die uren per dag soms zijn ze bijna de hele dag bezig met het wassen van hun handen, het opruimen, het controleren van het huis enzovoort. Mm -hmm. Mensen die jarenlang de straat niet opkomen, uit angst daar een paniekerval te krijgen. Ja. Dat is een hele ernstige, ernstige stoornis. Waarvan de er natuurlijk niet onder doet voor die van, van die van schizofrenie bijvoorbeeld. Zo ernstig? Ja, zeker. Buitenge maar dat is pijnlijk eigenlijk. Het is buitengewoon pijnlijk. Dat ja. is een heel ernstige stoornis. En als je met zo'n conditionerings praktijk zou ik bijna zeggen, aan de slag gaat. Heb je een voorbeeld van, nou ja, dat, dan beginnen we zo en dan zo en zo... en na een aantal maanden zien we... Nee, dat gaat veel sneller. Dat is niet een aantal maanden. Ja, een aantal maanden. Ja. Zitting of 10, 15, 20, dan zie je al heel veel ja. over het algemeen. Maar neem eens een patiënt in gedachten even. Oké, okay, er is een patiënt, die, een heel stereotype patiënt, die is bang... Uh, die is een keer flauwgevallen in het ziekenhuis... bij het geven van bloed. Die wordt af en toe duizelig en is bang dan weer flauw te vallen. Die is zo bang daarvoor dat ze het uh, niet meer in openbare gelegenheden durft te komen. Die heeft nu ook besloten om niet meer naar de kerk te gaan... niet meer naar de bioscoop te gaan en niet meer naar het winkelcentrum mm -hmm. te gaan... en alleen boodschappen doet in een heel klein winkeltje. En panisch is voor een nieuwe aanval. En wanneer ze duizelig wordt... Dan gaat ze snel zitten op de stoel en denkt dat ik ben godzijdank, snel gaan zitten. Want anders was ik flauw gevallen. En als ik flauw val, dan zou ik uh, heel ernstig terecht kunnen komen. Met mijn hoofd op de keien enzovoort. Ja. En die angst is zo, is haar leven gaan beheersen, zo, zo ernstig dat ze niet meer werkt. En die hebt u nu een behandeling? En, ja, die heb, ja, die patiënt heb ik behandeld. Maar de, en dat zijn vrij, vrij straightforward behandelingen. Ja. Recht toe, recht, recht aan. Wat je zou willen is dat de associatie tussen die duizeligheid... en die gevreesde catastrofe van flauwvallen, ja. dat die doorbroken wordt. Ja. En, wat je, en dat de, de koppeling tussen publieke, publieke ruimtes ja. en flauwvallen doorbroken wordt. En wat je probeert is patiënten ertoe te verleiden om stapje bij stapje... Hm de gevezen situatie aan te gaan. En hoe ver is ze nu? Die patiënt ja, gaat er heel goed mee, dank u wel. Ja. Ik zie er niet meer. <laughs> Oké, okay, heel goed. Uh, ja, u luistert naar Pavlov. We praten naar aanleiding van de 164ste geboortedag van Ivan Pavlov... met uh, Remco Havermans, psycholoog... met Cas Alfrink, een ontwikkelaar van Games... die sociaal gedrag beïnvloedt... en met Marcel van der Hout, klinisch uh, psycholoog... hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht... We onderbreken dit gesprek even, want we gaan luisteren naar muziek. Ik heb hem niet in het begin aangekondigd, maar dat ga ik dus nu doen. Het is Marlon Penn en hij gaat zingen en spelen voor ons. Much more than a miracle. Stronger than the very thought of the both of you Now I am so thankful But as time goes by It gets harder to express But life is much more than a miracle where I'm supposed to go. Much More Than a Miracle. Dankjewel. Dit is Tot 7 uur Pavlov. En daarin praten we vandaag met twee gedragswetenschappers. Remco Havermans van de Universiteit van Maastricht. En Marcel van der Hout van de Universiteit van Utrecht. En met gameontwikkelaar Kas Alfrink. Voor de muziek spraken we over het conditioneren van gedrag. En Kas, jij ontwikkelt games, ook apps? Ja, uh, ook. soms zijn dat apps. Ja. En wat is het doel? Het doel is uh, meestal om uh, een verandering teweeg te brengen, of eigenlijk altijd. Uh, dat kan zijn uh, in de samenleving, dat kan zijn binnen een. In de drijf. samenleving? Wat bedoel je? Dan? Nou, um, wij hebben bijvoorbeeld een van de eerste games die wij maakten was voor um, uh, een wijk in de ja. stad Utrecht, om daar de uh, sociale cohesie te bevorderen. Het was een heel simpel spel. Jullie wilden dat de mensen meer betrokken raakten bij elkaar? Ja, nou ja, één specifiek ding. Um, meer uh, informele, eigenlijk toevallige interacties tussen vreemden op straat. Dat, dat, dat, gewoon leuk contact maken? Gewoon hallo, Ja. dat soort dingen. Oké. Okay. Ja. En hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Nou, in dit geval was het een... een uh, wat, wat, wat we hier hebben gedaan is eigenlijk uh, een spel gemaakt wat jou een soort van excuus geeft om uh, in contact te treden mm -hmm. met buren... mensen die je uh, mm -hmm. tegenkomt op straat. En dat excuus is, het is een fotoverzamelspel. Dus je, je, je, het doel van het spel is om een verzameling foto's te maken. Uh, en wij hebben, wij, maakt, wij hebben een website gemaakt waarop je kon zien... wat voor een, uh, eigenlijk objecten daar bijvoorbeeld uh, op te zien moesten zijn. Ik ja. noem maar wat, een, uh, een voordeur. Ja. Maar het spel heette Koppelkiek... En de naam verwijzen naar het feit dat er altijd een tweede persoon... naast jijzelf op die foto moest staan. En uh, dat was verder vrij. Maar wat er bijvoorbeeld gebeurde met die foto van de voordeur... dat was echt een opdracht in het spel... Uh, is dat wij dus heel veel foto's kregen van uh, spelers... die toevallig iemand troffen die net zijn huis inging of uitkwam... en daar dus een foto mee maakte. Ja. Maar goed, dan zie ik mijn... Uh schuine overbuurman. Uh -huh. die, die zie ik dan op een foto. Uh -huh. En dan zie ik... Nee, die foto maak je zelf. Ja, die maak ik zelf. Ja. En dan? Nee, dat, dat is, eigenlijk, dat is dat... al het moment waar het eigenlijk om gaat. Ik doe het ongevraagd. Ik vraag niet, mag ik even een foto nemen? Nee, want je moet er zelf ook op. Dus dat is praktisch onmogelijk. Okay, je moet er zelf bij op, ja. Dus het creëert ja. eigenlijk een setting waarin je eventjes uh, uh, ja. een, een grappig moment hebt samen met iemand anders okay. uh, in je eigen buurt. En zijn de effecten in die buurt in Utrecht te meten? Nou, dit, dat, is, dat vind ik dus het lastige als maker van dit soort games. Uh, die vraag krijgen we vaak ook van de opdrachtgevers. Ja. Um, kijk, ik... Als ik luister naar de gesprekken uh, eerder... dan kan ik me voorstellen dat, in, dat dat vaak toch wel vrij gecontroleerde omgevingen zijn... waarin je heel mooi kan meten wat er gebeurt. Ja. En wij maken vaak dingen, laten we zeggen, in het wild. Ja. En wat wij kunnen doen is wel zeggen... kijk, wij zien op korte termijn zien we mensen ineens iets anders doen. Ja. En ik noem, neem nu het voorbeeld van, van deze game... maar het zijn heel verschillende dingen waar we... Ja, want je zei nou ook uh, voor, voor bedrijven. Ja. Wat, wat moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld, um, uh, we hebben een uh, game gemaakt voor uh, een, uh, een grote oliemaatschappij. Um, nou, ze zijn eigenlijk bijna allemaal groot, <laughs> dus dat grote kan okay. ik weglaten. Maar een oliemaatschappij waar uh, veiligheid, zoals je je kan voorstellen, erg belangrijk is. Mm -hmm. Dat zit heel diep in de bedrijfscultuur. En incidenten uh, zijn in eerste instantie teruggedrongen met hele simpele maatregelen. Die eigenlijk, ga, nou ja, eigenlijk volgens mij over conditionering gaan. Bijvoorbeeld dat je gewoon altijd de trapleuning vasthoudt. Ja. maakt niet uit of je op een boorplatform staat of in uh, een kantoor uh, waar, waar, waarvan je zou denken wat is Maar het hoe gevaar? kom ik zover dat ik altijd die trapleuning vasthoud? Uh, dat, wordt, dat, dat werd hard opgelegd. En uh, er werd, uh, men spreekt elkaar erop aan. Dus er werd een cultuur gekweekt okay. waarin uh, het uh, oké okay is... om tegen de ander te zeggen, hey, hou wel even die trap Maar wat vast. is de rol van jouw game of app erin? Nou, um, daar met, met dat soort methodes hebben ze veel incidenten kunnen voorkomen. Maar niet alles. Dus wat, uh, on, onze game gaat over com, complexere uh, um, ketens van beslissingen, mm -hmm. die leiden tot incidenten. Wat dus niet meer gaat over je hebt je helm niet op... of je hebt je trapleuning niet vast... maar bijvoorbeeld een opeenstapeling van keuzes... die gemaakt zijn op verschillende plekken in het bedrijf. Bijvoorbeeld de inkoop van materiaal... en dan vervolgens een keuze in de constructie... en dan vervolgens uh, slecht weer en iemand die even niet oplet. En dat leidt dan uiteindelijk tot een incident. Ja. En wij hebben een game gemaakt waarin je beter gaat begrijpen... hoe okay. dat werkt. Okay. Dus het is niet het is geen game die je beloont of bestraft. Um, dat, is niet, dat, is, dat is niet het belangrijkste punt. Dus volgens mij een ander ding bij gedragsverandering is je de modellen die je in je hoofd hebt van hoe de wereld werkt. En dus dit is een game die eigenlijk een. Uh, een, een is een goed voorbeeld van een game. die jou een ander model eigenlijk presenteert. En ook uh, het mooie aan games is, je kan het zelf doen. Dus uh -huh. je kan ervaren hoe dat dan werkt. Op een soort van. Ja, uh, gecondenseerde manier. Want ja. je kan je voorstellen, dat soort co complexe uh, incidenten. Daar ben je misschien een heel klein onderdeeltje van. Maar je maakt het nooit van, van begin tot eind mee. Dus je hebt ja. een soort van. Je hebt er niet een gevoel bij. Ja. Dus in zo'n game kunnen we dat in de tijd en in de ruimte heel erg samenpakken. Ja. Is, is dit een, een, een vorm van conditioneren, Remco, Marcel? Nee, ik heb geen idee, maar ik vraag, ik vraag me af... Uh, hoe je de mensen zover kunt krijgen om, uh, om die game te spelen. Ja. Wat maakt het aantrekkelijk om dat te doen? Ja. Nou, Dat is heel goed. Dat is, heel, ja. dat is vaak ook een uitdaging. Hmm. Zeker binnen uh, de context van bedrijven. En dat gaat heel erg... Ja, ik noem het dan maar altijd framing. Dat gaat over... Uh, dat gaat eigenlijk al inderdaad over motivatie. Even het woord toelicht. Ja, dus het verhaal wat je eromheen vertelt. Ja. Dus uh, een groot voordeel wat we hebben... is dat we zeggen, we gaan spelen. Oké, okay. dus, dat klinkt al aantrekkelijk. Ja, we gaan maar, iets leuks doen. Soms zijn mensen dan alsnog argwanend, Want de baas wil dat ik een game speel, bijvoorbeeld. Okay. Nou, is dat dan nog steeds spelen? Dus wij doen heel erg ons best om... Uh, uh, daar een soort van afstand tussen te creëren... en ja. het gevoel te geven dat het op de eerste plaats leuk is om te doen. Hm. Dus wij geven mensen bijvoorbeeld een uitdaging... Ja. waarvan ze uh, zeggen... hé, hey, dat wil ik wel eens proberen. Bijvoorbeeld, kan jij, uh, ben jij misschien de beste... in het uh, uh, boren naar olie zonder ongelukken? Ja. Een aantal weken lang, ik noem maar wat. En denk jij dat je dat kan? En dat is voor ons de manier om mensen dan zo'n game in te trekken. Dus we zeggen helemaal niks over dat het over complexe vraagstukken maar, gaat. Hey, als ik er zo naar luister, denk ik... dit legt iets minder macht bij de behandelaar... dan bijvoorbeeld bij angsttherapieën. Daar heeft die behandelaar best veel macht. Dit is veel meer uitnodigend. Ja, dat is ook... Dat, ja, dat denk ik. Misschien, dit misschien wel. Hier komt geen behandelaar aan te passen. Nou ja, is nee. geen, iemand ontwikkelt zo'n game. Hè? Ja. Ja. En daarna kan die persoon ermee doen wat hij wil. Die kan het wel ja. doen of niet doen. Ja. En dat geldt, maar dat geldt in behandeling natuurlijk ook. Dat die, dat, ik, ik leg ook niks op. Ik dwing mensen tot niks waar ze, ze niet zelf aan toe zijn. Dat ze niet zelf willen. Nee. Mensen het, moeten wel zelf behandeld willen worden, ja, toch? Natuurlijk. natuurlijk. ze ja. zetten ook geen stappen die ze niet willen doen. Ja. En dat leg ik ze verantwoordelijk goed uit. Zijn we nou dus, door middel van deze uh, apparaten, games, uh, apps, de hele dag bezig ons gedrag te conditioneren? Want je hebt mensen die voortdurend willen weten wat ze gegeten <lacht> hebben, ja. uh, uh, hoeveel ze gelopen hebben. Ja. Um, nou ja, er zijn talloze voorbeelden van die zelfdisciplinerende apparaatjes, zeg maar. Zeg eens, zijn we bezig de hele dag nu onszelf te verbeteren? Of? Nou, ik, ik, ik denk dat dat... Dat dat wel een, een, een trend is. Um, en dat heeft allemaal mooie namen gekregen. Zoals de quantified self. Dus dat je inderdaad alles van je gedrag meet. En daardoor eigenlijk inzicht krijgt in, in wat je daadwerkelijk doet. Ja. En dat inzicht kan dan weer leiden tot jezelf veranderen. Maar ik denk niet dat, dat, uh, dat, dat iedereen er op die manier mee bezig is. En ik vraag me ook af of, of, dat, uh, of dat ooit zo... Uh, zo gaat het zijn. Ja. Wat denken jullie van Remco? Marcel? Uh, nou, ik, ik heb zelf een app die ik gebruik bij, uh, bij het hardlopen. Bij ja. Het trainen voor hardlopen. Ja. En als ik dat één keer in de week doe, dan zegt die app, die geeft mij dan feedback. Die zegt van nou, dat heb je goed gedaan, Remco. Heel goed, heel fijn. Maar probeer het volgende week eens twee keer. En als ik het dan twee keer doe, dan zegt hij: prima, dit gaat al een stuk beter. Mm -hmm. Dus ik krijg voortdurend... En welk effect heeft dat op je? Dat ik vaker, dat ik vaker, okay, naar het werkt. vaker ga trainen. Nee, het, het werkt wel, ja. Het helpt ja. wel. Wat je ook kunt doen met die app is... Uh, als je dan net een training hebt gedaan... dan vraagt je van, Goh, wil je dit niet delen... met, met al je vrienden op uh, verschillende social media? En dan kun je op een knopje drukken en dan deel je dat. En op al die verschillende social media sites... kunnen dan jouw vrienden die kunnen dan zeggen... dat heb je goed gedaan, Ramko. Okay. En er zijn heel stel die dat uh, consequent doen. En dat is heel prettig. Daarom ja. zie ik al die mensen in het Vondelpark of een ander... met zo'n ding Precies. op hun kop lopen. Ja. Dat ik is heb heel lang fijner. gedacht dat ja. het gewoon leuke muziek was. Nee, nee. nee. dat is gewoon aanmoediging. <laughs> dat heb je nodig. Ja, ja. ik kan ja, het ja, zonder. Ik wil, ik wil. Wat denk jij, Marcel? Ik, denk ik loop zonder app. Ik loop gewoon. Ja. Ja, maar ik zou het een echt eens moeten proberen, een Marcel. Echt. Ja. Dat ook een soort quantified ah, ja, Maar wel een hartslagmeter. Ja, ja. ja. oh, dat wel. Maar goed, dat heeft met conciëringen allemaal geen klap te maken. Dat is, dat is informatie die je krijgt. Ja, maar wel wat, dat, wat, wat Remco, Remco beschrijft. Wel. Ja. Zeker, zeker, ja. Ja. Ja, zeker, zeker. En, en, en dat, dat is toch de vraag. Zijn we nu voortdurend bezig ons gedrag aan te passen? Of zijn we echt bezig ons tot een soort beter mens te ontwikkelen daardoor? Die, nou, al die apparaatjes. Ik denk, mensen willen graag beter worden. En het is op zich mooi dat er gereedschap komt. Ja. En ook wat natuurlijk heel interessant is, is dat technologie die voorheen misschien was voorbehouden aan wetenschappers, een ja. soort van op straat ligt nu. En individuen maar, daar gewoon hm. zelf mee aan de slag kunnen. Maar heb jij bijvoorbeeld als ontwikkelaar genoeg uh, psychologische kennis? Dat je weet hoe je dat moet doen? Waar haal jij je kennis gereedschap vandaan? Ja, nou. Ik, ik, uh, uh, ik verdiep me daarin. En uh, uh, een deel van mijn trouwens, een deel van mijn opleiding uh, bestaat uit uh, psychologie, uh, interaction design, dat is toch voor een groot deel toegepaste uh, psychologie, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Um, en, maar het is heel belangrijk, denk ik, om uh, dat uh, bij te houden. Want je bent wel bezig inderdaad, het gedrag van mensen te beïnvloeden. Ja. Daar, ik vind dat ontwerpers daar ook wel mede verant verantwoordelijkheid voor moeten nemen. En werkt het bij Shell, Is dat al duidelijk? Ja, nou, het is in zoverre, we hebben daar een pilot gedraaid. Ja. En uh, dat uh, heeft, uh, uh, heeft mooie resultaten opgeleverd, waardoor zij zeggen... laten we uh, gaan kijken of we dat uh, breder okay. kunnen gaan uh, uitrollen. Dus dat is veelbelovend. Ja, ja. Uh, zou hij wat kunnen betekenen voor jullie? Met het ontwikkelen van games. Als het gaat om het uitdoven van angstreacties. Of uh, mm -hmm. eetaanvallen? aanvallen. Oef. Dat is een goede vraag. Ja, misschien wel. Ja. Maar ik, ik, ik, ik zie het ook gewoon Heel snel iets, uh... dus hebben we allerlei virtual reality omgevingen oh, ja. gemaakt. voor Mensen met vliegenangst en dat soort mm -hmm. dingen. Die voor de meer complexe angsten... Weet ik dat nog zo niet hoe dat gaat werken. Maar e-health is wel erg sexy en jazzy. Mensen wel, verwachten er wel heel veel van. Ja. En wat het zal opleveren, dat weet ik niet zo heel goed. Ja. Um, het gaat ook niet altijd de... om een game. Hè? Een game game, zoals je misschien denkt van zoals je op, je op je spelconsole speelt. Dus game design kan je ook op allerlei andere producten toepassen. Eigenlijk die app die jij mm. net noemt, van dat hardlopen. Uh, daar zit heel veel game design in eigenlijk. Uh, en, en dat maakt het ineens veel breder toepasbaar ook. Ja. Zou het ja. ook niet zo zijn dat dat, dat dat wat minder effectief wordt... als je nou heel veel van die virtuele schouderklopjes krijgt... Dat en die, dat die, je en dat die, je die daar... ingeblikte stem zegt van <laughs> Remco, je bent lekker bezig, jongen. Dat je na verloop van een paar jaar denkt... ja, dan heb je hem weer met zo'n zin. Ja, kom op. Dat, dat, dat, dat, dat die... die reactie op die manier uitdooft. Inderdaad. Ja, Inderdaad. Dat, je, ja, ja dat het kan dat je verzadigd raakt eigenlijk... voor de ja, ja. belonende waarde van de digitale maar dat uiteindelijk dat gaat gaat het, goed. Ja. Maar Remco, uiteindelijk gaat het er toch om... dat je het zelf wil... en dat je niet afhankelijk bent van dat schouderklopje. Dat klopt, maar dat, dat bijt elkaar niet. Niet hm. per se. Ik, vind het wel, ik, ik doe het uit mezelf. Ik vind het leuk om hard te lopen. Ja. Maar dat ik af en toe een schouderklopje krijg... dat vind ik wel extra prettig. Ja. Maar ik merk ook wel dat je bijvoorbeeld misschien ook op een gegeven moment niet meer nodig hebt, dus dat je op een gegeven moment ook kan zeggen en nu, nu heb je die het app niet meer nodig, nu zit het zo in mijn systeem ja. dat ik gewoon het überhaupt niet meer nodig heb. Ja. En Dan ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je zelf kan bepalen wat, je, wat okay. de dingen, wat de verandering is die je nastreeft. Ja, ik ben misschien een pessimist, maar ik denk, hebben we het er ook nog gewoon een wil, we kunnen dat er gewoon zelf. Ja precies. Daarom moet je doen. zelf kunnen bepalen wat je wat je naast heeft. Ja. Ja. <laughs> Denk jij, Marcel? Nou ja, de wil is natuurlijk een heel ingewikkeld, eeuwenoud debatten over de vrijheid van de wil en het bestaan van de wil. Dat is in erg actueel. Inderdaad. Maar Remco heeft er wel uitgesproken ideeën over. dat conditioneren dat sluit niet een vrije wil uit. Als je bijvoorbeeld uh, je hond conditioneert. Hè, dus je zegt zit. En dan gaat hij zitten. En dan geef ja. je een, een, een brokje. En dan gaat hij dat steeds vaker doen. Die hond heeft nog steeds vrije wil. In die zin als hij een konijn voorbij ziet schieten. Dan gaat hij daar echt achteraan. Mm -hmm. Dan kun je zoveel zit uh, roepen wat je wil. Gaat niet werken. <lacht> Gaan we ze Martin Gouws vragen of dat zo is? Maar je het weet is het. Zo. Het is echt zo. Oké. Okay. Nou, eh, we zijn aan het einde gekomen van dit uur. Tot zover dus, Pavlov. Met dank aan Cas Alfrink, Remco Havermans en Marcel van der Hout. En luister, als u wilt reageren op wat wij hier vandaag in Pavlov besproken hebben, stuur ons dan een mailtje: Pavlovradio.ntr.nl Radio 1 gaat verder met nieuws en straks langs de lijn. En wij zijn er dan volgende week weer. Heel graag, tot dan. Informatie, educatie en cultuur. Iedereen die ook maar iets weet over duurzaamheid zit deze week op.